7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Er zijn vorig jaar minder aangiftes gedaan bij het meldpunt Internetoplichting. En GroenLinks zoekt de steun van de stad Amsterdam in de strijd tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijs. GroenLinks wil dat de gemeente Amsterdam de uitbreidingsplannen van Vliegveld Lelystad blokkeert. Schiphol kan zijn groei niet afschuiven op Lelystad, zeggen partijleider Klaver en de Amsterdamse lijsttrekker Groot Wassink. Ze noemen de uitbreiding van Lelystad asociaal vanwege de verwachte overlast. Amsterdam heeft ruim 20 van de aandelen van Schiphol, waar ook Vliegveld Lelystad onder valt. GroenLinks wijst erop dat Amsterdam in 2006 al de privatisering van Schiphol wist tegen te houden. De slechte beursdag gisteren in Europa en de VS krijgt nu een vervolg in Azië met verliezen in Tokio en Hongkong van 5 tot 7 procent. Gisteravond sloten Dow Jones in New York 4,6 procent in de min en dat is de grootste daling in bijna 10 jaar tijd. Beleggers maken zich zorgen over de verwachte inflatie en rentestijging. De verslavingszorgsector doet aangifte tegen de tabaksindustrie, meldt het AD. Het netwerk Verslavingskunde Nederland volgt daarmee de aangiftes van kankerpatiënten, belangenorganisaties en het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Een verslavingsarts noemt het onvoorstelbaar dat een schadelijk product als de sigaret gewoon in de supermarkt te koop is. De aangiftes betekenen niet dat er ook echt een strafzaak komt. Het OM doet daar nog onderzoek naar.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 Het treinongeluk waarbij zondag in South Carolina twee doden vielen... kwam doordat een wissel verkeerd stond. En een veiligheidssysteem dat de botsing nog had kunnen voorkomen... was uitgeschakeld, zegt de Amerikaanse Transportveiligheidsraad. Bij de aanrijding tussen een passagierstrein en een goederentrein... raakten ook meer dan 100 inzittenden gewond... van wie enkele er slecht aan toe zijn.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 Het weer tot slot, het is droog met minima tussen de min 1 en min 5 graden. Later vandaag zonnige periode, maar in het zuiden wolkenvelden. Vanmiddag is het 0 tot 3 graden. Ook de rest van de week rustig winterweer met geregeld zon... en s'nachts matige vorst, lokaal min 8 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Rond Eindhoven momenteel nogal wat problemen... door een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Inmiddels worden wel de auto's geborgen... maar tussen leende Leendeheide en Knoppen Batendorp... staat 9 kilometer met bijna een uur vertraging. Verkeer richting Eindhoven kan het beste de parallelbaan kiezen. Op de A7 hoorn richting Zaandam bij Purmerend een kwartier vertraging. Op de A9 ook maar Amstelveen bij knopen de Rotterpolderplein ook een kwartier. Dat komt door de ongeluk, daar is de rechterreis ook dicht. En doordat de verkeerslichten niet goed werken... loopt het ook een beetje vast op de A67 Venlo richting Turnhout. Tussen af zomer en knopen leende heide zo'n 10 minuten vertraging. En vanaf naar Schiphol Airport rijden veel minder treinen. De werkzaamheden van de afgelopen nacht zijn uitgelopen.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 Vijf en half minuut over zeven is het. Ruim 38.000 aangiften zijn er vorig jaar gedaan... bij het meldpunt internetoplichting. En dan gaat het vooral om aan- en verkoopfraude. 38.000, dat klinkt veel, maar dat zijn er toch 8.000 minder aangiftes... dan in 2016. Gijs van der Linden, teamleider van het landelijk meldpunt internetoplichting... het LMIO. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de meeste aangiften komen via de politie bij jullie binnen in totaal. Dus meer dan 38.000. Aan- en verkoopfraude... Op welke plek op internet dan? Ja, dan moet u denken aan werk of fraude via handelsplaatsen. Dus uh, kan zijn bijvoorbeeld marktplaats, uh, speurders, uh, tweedehands. Uh, maar ook uh, webwinkels en ook uh, via social media kun je opgelicht worden. Dus via uh, Instagram en Facebook. Ja, want die, die doen nu ook een uh, soort marktplaatsen, begrijp ik. Klopt. Sinds ja. augustus vorig jaar heeft uh, Facebook, Facebook marketplace geïntroduceerd. Ja, dat is toch wel ook uh, in opkomst. Ja, en dat zijn dus echt mensen die daar dan iets aanbieden... en dan, nou ja, dan, ga, dan ga, je, ga je daarop in en dan krijg je het gewoon niet. Ja, dat, uh, je, je koopt iets, je hebt iets moois gezien... en je doet daar een betaling voor. Uh, dat maak je overigens goed vertrouwen. En uiteindelijk uh, ga je het natuurlijk niet krijgen. Nou, dat is dus in 38.000 gevallen vorig jaar gebeurd. En uh, hoe gaat het dan precies? Iemand doet de aangifte en dan... Nou, als iemand doet aangifte. Als hij zich benadeeld voelt, dan gaat hij naar politie.nl. En daar heb je de mogelijkheid om op een hele laagdrempelige wijze aangifte te doen. En uh, die aangiftegegevens die komen centraal bij de politie binnen. Uh, in dit geval in Driebergen. Collega's die scannen deze aangiftes ook stuk voor stuk. En die kijken dus uh, of er sprake is van aan- en verkoopverhouding. En vervolgens maken wij als Landelijk meldpunt Internetoplichting daar klus. van. Dus we kijken naar uh, het verband, hè, de hoeveelheid aangiftes. De hoogte van de schadebedragen, de complexiteit, de georganiseerdheid. En wij bereiden onderzoeken voor, voor de collega's in het land. Um, en, want wordt er wel eens iemand gepakt dan? Ja, regelmatig wordt er iemand gepakt, jazeker. Uh, en dat gebeurt in de eenheden. Dus uh, u moet uh, zich voorstellen dat het land is meld voor de internetoplichting... die doet uh, de projectvoorbereiding... en draagt dat vervolgens over aan de collega's in het land die daarmee verder gaan. Ja. Maar van die 38.000 uh, 38 aangiften, hoeveel blijft daar dan van over? Nou ja, uh, 38.000 aangiftes uh, bij het Elmio... heb je de mogelijkheid om je aangifte in te trekken. En dat is in 2016, uh, uh, 5.500 keren is dat gebeurd. En we kijken ook nog een keer naar aangiftes... Uh, waarbij het heel lastig is om vast te stellen... of er sprake is van een strafbaar feit... of dat er sprake is van een, uh, een gevoelsmatige oplichting. Mm -hmm. Dus uh, je, bent, je bent niet opgelicht, maar je denkt dat je opgelicht bent. Uh, dat is bijvoorbeeld omdat je een telefoon hebt gekocht... en die gaat na drie dagen stuk... Ja, dat is niet echt een oplichting. En als het op zichzelf staande aangiftes zijn... dan is dat heel lastig te bewijzen of daar nou sprake is van, uh, van oplichting. Nou, dat zijn er ook zo'n 10.000. Dus dan houden je zo'n 25.000 uh, aangiftes hierover. En Daarvan hebben we 5.500 uh, vorig jaar in 2017 uh, naar de eenheden verzonden. Ja. Maar er zijn dus ook mensen die doen aangifte... en die trekken dat er later weer in. Is dat dan omdat ze gewoon een beetje ongeduldig waren... en het, het product alsnog is gekomen of zo? Ja, vaak wel. Hè. we zouden Vandaag om twaalf uur zouden we een postpakketje krijgen. En het is nu vijf over twaalf en ik heb het niet gehad. Ik doe gelijk aangifte. Uh, dus ik doe, ik doe aangifte. En dat soort gevallen zitten erbij. Ik zou zien natuurlijk een beetje. Ja. Maar dat soort gevallen zitten er wel bij. En wij vragen dan ook, ja, als je dan toch je product hebt gekregen... Uh, of het geld geretoneerd hebt gekregen, trek dan je aangifte in. Nou, en, en u kunt zich voorstellen natuurlijk dat een heel groot gedeelte uh, dat ook niet doet. En dat zit ook verpakt in 10.000 ja. die we dus hebben ja. achter. Nog even over die, die nepwinkels, hè? want uh, dat vind ik toch interessant. Dat, dat, dat horen we toch steeds en de politie waarschuwt daar ook wel voor. Hè? Soms lijken ze ook super echt dat je, nou ja, dat je denkt, van, het ziet er goed uit. Ik betaal maar gewoon uh, en dan blijkt het toch nep allemaal te zijn. Malafide, hoeveel ja. van die mensen kunt u nou in de kraag grijpen dan? Nou, bij Malafide webwinkels uh, hebben we drie varianten. Uh, we hebben de, de webwinkels die uh, met name ook voor de decembermaanden altijd worden opgericht. Uh, die zijn al drie maanden, staan ze klaar. En die hebben gewoon een Kamerverkoop, voor inschrijving. En uh, hangt een natuurlijke persoon aan. Uh, die hebben ook een vestigingsadres. Maar we hebben ook de gespoefde website. De website houdt in dat het een kopie is van een bestaande website. Uh, we hebben daar heel veel last van gehad. bij bijvoorbeeld bcc. bcc.nl en in keer wordt dat bcc.com. Dus je denkt dat je met een echte website te maken hebt. En je hebt een website die... Uh, het lijkt alsof dat China georganiseerd wordt. Met uh, urls die vrijkomen. Van de bakker op de hoek, en waar uh, uh, ja, nep spullen worden verkocht. Ja. Ja, daar is de pakkans natuurlijk heel klein, omdat een verdachte in, uh, in het buitenland zit. En het, het lastig te traceren is uh, wie die verdachte is. Maar Nederlandse verdachten, die houden we zeker aan. Oké, okay. goed. Nou, en als u denkt dat u benadeeld bent, uh, in ieder geval altijd aangifte doen. Dat is uh, wat de politie natuurlijk ook altijd zegt. Gijs van der Linden, dank voor de uitleg. Teamleider van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting. Hij vertelt wat je moet weten, maar ook wat je wilt weten. Jurgen van den Berg. Elf minuten over zeven. Ik praat er nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Veel mensen zaten voor de buis om te kijken wat er zou gebeuren bij Voetbal Insight. Na alle commotie van het afgelopen weekend, u weet het nog wel... Oudvoetballer voetballer René van der Gijp die kreeg een stortvloed van kritiek over zich heen... nadat hij zich bij Voetbal Insight voor de grap had voorgedaan als transgender Renate. Dat allemaal naar aanleiding van de echte transformatie van een VTM-verslaggever in België. Homo Belangenorganisatie vroegen sponsors van het programma om zich terug te trekken. En RTL ging ook met de makers in gesprek, zo werd gemeld. Gisteravond maakte Van der Gijp in Voetbal Insight duidelijk... dat hij geen enkel probleem heeft met transgenders. Vanuit RTL is er mij gevraagd om hier te zeggen dat ik niets tegen homo's heb. Ik heb inderdaad niets tegen homo's. En dat ik niets tegen transgenders heb. Ik heb inderdaad niets tegen transgenders. En dat ik niets tegen lesbiennes heb. Heb ik ook niets tegen. Het zou mij een zorg zijn. Mm. Maar ik denk dat heel veel kijkers dat donders goed weten, ja. die zijn niet volslagen idioot. Eva Jinek dan had Joop van den Ende te gast. Die was furieus over een reportage van Argos. Het onderzoeksprogramma meldde dat Van den Ende... liefdadigheidsorganisatie vooral veel geld geeft aan bedrijven... en in instellingen van familieleden van hem of zakenpartners. Het woord filantroop was al snel geboren... tot verdriet van Van den Ende. Nu word je onthoofd met onjuiste conclusies die niet klopt, die gewoon... Onterecht zijn, die ik ook gezegd heb dat ze onjuist zijn. En ondanks dat wordt het gewoon gesuggereerd. En wat door de media, logisch wijs, want ik ben niet tegen media... een tegendeel, maar het wordt overgenomen en er wordt gezegd... 65 ik ga naar je eigen ink. Dit is gewoon niet zo, Het is gewoon niet waar. Ook de Groene Amsterdammer deed onderzoek naar de Van den Ende Foundation. Dat blad komt morgen met een verhaal. Joop van den Ende wil dat de Groene zijn tegenargumenten daar dan in meeneemt. Anders overweegt hij een rechtszaak. Met het oog op morgen dan, daar ging het uh, over het nieuws over Sint. <coughs> Pardon, Sint-Eustachis. Zo, even de knop ingedrukt, want dan is het heel hard hoesten. Gaat het? Daar ja, kwam ineens, komt hij op. Ik moet er ook eens Nee, praat maar gewoon even iets. Vertel iets over. Uh... Oh, wat? Ja, nou ja, wat je gisteren gedaan hebt misschien. Of zal ik, ik gewoon een... verder lezen? even? Nee, nee, nee. Nou, ik ben me druk aan het voorbereiden op het buitenlandblokje... wat uh, over één minuut komt. Oké, okay. nou, dan gaan we dat zo horen. Met het oog op morgen ging in over het nieuws over Sint-Eustatius. Nederland neemt de macht op dat eiland over. Gert oost hoogleraar koloniale geschiedenis... u begrijpt wel waarom staatssecretaris Knop zo hard ingrijpt. Op een klein eiland is mm -hmm. het zo van dat die vervlechting tussen politiek en bestuur zo sterk is... dat iedereen die in dit geval, he, de, de leider van de grootste partij daar... dat hij eigenlijk een soort van kleine dictator van het eiland is. En als ja. een ambtenaar kan intimideren, iedereen die wat anders vindt, die ligt eruit. Ja, die, dat, dat is niet acceptabel. <nacht> Nieuwsuur sprak met PvdA-europarlementariër en Turkije-rapporteur Kati Piri... over het terugtrekken van de Nederlandse ambassadeur uit Turkije. Dat gebeurde na het mislukken van maandenlang diplomatiek overleg... De ambassadeur terugtrekken is een drastisch besluit, vindt Piri. Uiteindelijk is het natuurlijk ook in ons belang... te denken aan handel, migratie, antiterreursamenwerking... dat wij op het allerhoogste diplomatieke niveau... dingen kunnen aankaarten in Ankara. Dus maar genoegen ermee nemen dat, uh, dat je nu de stekker eruit trekt... en zegt voorlopig hebben we daar geen ambassadeur... is natuurlijk een hele trieste conclusie. En dat was gisteravond op Radio en TV. En dan zijn hier dus een paar onderwerpen... die we voor u hebben geselecteerd uit het aanbod van de buitenlandse media.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 you <laughs> Britse media melden dat een bejaarde crimineel... die vastzat voor de grootste juwelenroof in de Britse geschiedenis... is overleden. Hij was 69 jaar en zou al enige tijd ziek zijn geweest... en zijn dood wordt nu formeel nog onderzocht. De groep criminelen, van wie een deel bejaard was... stal tijdens de paasdagen in 2015 voor 20 miljoen euro aan juwelen... contant, geld en goud, bij een spectaculaire inbraak... bij een kluisbedrijf in Londen. Ze daalden toen via de liftschacht af naar de kelder... en woorden maar liefst twee dagen lang met zwaar machines door muren en een betonnen kluisdeur totdat ze bij die kluisjes konden. Uiteindelijk werden de hoofddaders gepakt en veroordeeld. In reactie op een memo van de Republikeinen... die vorige week werd vrijgegeven... komen de Democraten vandaag met een tegen-memo. De inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... heeft daar groen licht voor gegeven, meldt CNN. De memo van de Republikeinen telde vier pagina's... en de FBI en het ministerie van Justitie... werden erin beschuldigd van het misleiden van een rechter. Volgens de Republikeinen bewijst het dat de FBI vooringenomen was... bij de start van het onderzoek naar Russische inmenging bij de verkiezingen. Maar de Democraten zeggen dat ze... Met hun memo al die claims kunnen weerleggen. En bij ABC News nog het verdrietige verhaal van een meisje van twee... dat in de Amerikaanse staat Ohio is doodgevroren. De peuter liep zonder warme kleding de vrieskou in. Haar moeder was boodschappen aan het doen... en haar vader was na een nachtdienst in slaap gevallen. Toen de moeder terugkwam vond ze het onderkoelde kind op de veranda. Het meisje overleed in het ziekenhuis. En volgens deze buurvrouw speelde ze wel vaker alleen buiten in de kou. I've had to take the baby home because she'll be outside playing. It was a few times where I had to take both of her kids home. It's just a very sad situation. Um, it literally broke my heart. Tegen de vader is volgens nog geen aanklacht ingediend. De politie in Ohio onderzoekt de zaak. Hoe gaat het met de dinsdagochtendspits Jolanda? Wel, die ontwikkelt zich volgens boekje. Maar ja, het is toch niet prettig als je onderweg bent rond Eindhoven. Want daar is momenteel de meeste vertraging. Uh, dat kwam door het ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Er is heel snel geborgen. Alle vier voertuigen zijn daar weer van de weg. Maar tussen knopend Leende Heide en knopend Baterdorp... nog wel 50 minuten vertraging. En ook wat zuidelijker loopt het daardoor vast... tussen Nederweert en Leende bijna een half. Uur vertraging. In Noord-Holland een ongeluk is het, daarom die vertraging op de A7-hoorn richting Zaandam. Tussenaf het A4 naar een permanent 9 kilometer, 50 minuten extra reistijd. De reisschok is dicht. 17,5 minuut over 7 is het. SpaceX, dat is het bedrijf van Elon Musk, gaat weer een recyclebare raket lanceren. Het is de Falcon Heavy. Maar Musk is eh, niet helemaal zeker dat die lancering later vandaag wel een succes wordt. Ground control to Major Tom. I encourage people to come down to the Cape uh, and Ground see the first Falcon Heavy mission. Uh, it's guaranteed to be exciting. <laughs> <laughs> Take your protein pills and put your helmet on. There's a lot of risk associated with Ground Falcon Heavy. Real good Major chance that that vehicle Tom does not make it to orbit. Ja, major pucker factor, really. like way to describe it. Check may God's love be with you. Hij zei: Ik nodig mensen uit om naar Cape Canaveral te komen om de eerste Falcon Heavy missie te zien. Het wordt gegarandeerd spannend. Het risico is groot dat hij niet in een baan om de aarde komt. Het wordt billen knijpen, zei Elon Musk. Dus die kennelijk de verwachtingen niet al te hoog gespannen wil maken. Ik praat erover door met Ronald Klompen, directeur van het Nationaal Ruimtevaartmuseum. Meneer Klompen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is die lancering van de Falcon Heavy zo speciaal? Uh, die is vooral speciaal omdat het de allereerste grote en krachtige draagraket is... die zonder overheidsgeld is ontwikkeld. Het is puur privé gefinancierd door meneer Musk. Ja, inderdaad. En dat is in ja, eigenlijk de geschiedenis van de Amerikaanse ruimtevaart nog niet eerder voorgekomen... dat uh, zoiets groots, dat, uh, dat zoveel lading in een baan om de aarde kan brengen... volledig met privaat geld is ontwikkeld. Wat kost zo'n grapje? Um, ja, als je het over de ontwikkelingskosten hebt, dan heb je het over enkele miljarden dollars. En um, dat is uh, nog altijd veel goedkoper dan als je het door de Amerikaanse overheid zelf laat doen. Want dan kost uh, het ontwikkelen van zo'nzelfde dragenket al gauw tien keer zoveel. Ja. Oké. Okay. En deze gaat ook een hele speciale vracht meenemen. Ja, dat klopt. Uh, ja, goed, Elon Musk is uh, niet alleen directeur van SpaceX, dat ruimtevaartbedrijf... maar ook van Tesla, dat, uh, de, de fabrikant van elektrische auto's. En uh, hun allereerste modelauto wat ze ooit uitbrachten... dat was de Tesla Roadster. En het persoonlijke exemplaar van Elon Musk... Uh, gaat uh, inderdaad met uh, deze raket gelanceerd worden. Ja, En ik begrijp dat hij op de autoradio zet hij dan dat nummer van David Bowie... Hè, wat we ook net hoorden. Ja, Space Oddity, dat klopt. Dat, ja. Uh, en uh, ja, dat is typisch Elon Musk, die, uh, die, die houdt al van een, uh, van een goede geslaagde grap. Ja, uh, maar hij zegt ook gelijk, het kan ook misgaan. Ja, dat is ook de reden waarom hij dus eigenlijk een min of meer nutteloos voorwerp lanceert. Uh, normaal gesproken op de eerste uh, lancering van zo'n nieuw type raket wordt er een massasimulator gelanceerd. Uh, eigenlijk in essentie gewoon een groot blok staal. Uh, maar ja, Elon Musk is een beetje excentriek en hij zegt van uh, in plaats van een blok staal zet ik er gewoon een Tesla Roadster op. Uh, het is toch een oud model auto en mocht er iets onverhoop misgaan, dan kan ik hem wel missen. Ja. Uh, hij zegt dat het kan mislukken, uh, maar ja, u hebt net even het prijskaartje genoemd. Er zal toch nog wel een enige berekening zijn ge gemaakt of, of, of die kans uh, minim is of, of heel groot? Ik bedoel, meent hij dat serieus? Nou, Elon Musk is heel goed in het managen van verwachtingen... en als hij aangeeft van er is een serieuze kans dat het mislukt... dan klopt dat, maar hij doet die kans groter voorkomen... dan die in werkelijkheid is. Experts in de ruimtevaartwereld verwachten dat de kans toch 80% is... dat deze missie gewoon succesvol is, hoor. En uiteindelijk is het dan zijn bedoeling hè, met dat bedrijf... om raketten te bouwen die hergebruikt kunnen worden. Wat is daar het voordeel van? Nou, het voordeel daarvan is dat het de kosten enorm drukt. Ja. Uh, eigenlijk tot een paar jaar geleden werd iedere raket uh, ja, voor iedere missie volledig opnieuw gebouwd. En uh, dan werd er dus gewoon een stuk hardware ter waarde van 100 miljoen dollar werd vervolgens in de oceaan gegooid. Uh, uh, al sinds uh, een jaar of tien werkt SpaceX aan het hergebruik van raketten. En sinds een jaar of twee zijn ze dus in staat om het duurste en grootste onderdeel van de raket, dat is al de eerste trap om die terug te laten vliegen en te laten landen om her te gebruiken. Nou ja, Het afgelopen jaar heeft SpaceX dat al zes keer gedaan. en uh, nou ja, Dat is een onderdeel van zo'n 40 miljoen dollar... wat je dus kan hergebruiken. Wat je dus niet in de oceaan gooit... maar wat met een opknapkosten op van 1 of 2 miljoen dollar... gewoon hergebruikt kan worden. Dus je raadt het al, dat is per lancering al een besparing... van ja. uh, nou, tussen de 35 en 40 miljoen dollar. Dat is duurzaam raketten afschieten. Bijna. Precies, ja. ja. En, en, en als die lancering goed gaat, wat leren we daar dan van? Um, ja, heel veel, maar uh, een van de voornaamste zaken is dat, uh, het toepassen van heel veel raketmotoren in één, uh, in één raket. Deze raket is gebaseerd op de bestaande Falcon 9-raket. Nou, iedere Falcon 9-raket heeft al negen hoofdmotoren in de eerste trap. En er zijn er nu zeg maar, eigenlijk drie gebundeld in de Falcon Heavy. En dat zijn dus 27 motoren in de eerste trap. En het bundelen van zoveel motoren en dat betrouwbaar laten werken... is heel belangrijk voor SpaceX om dat zeg maar, goed te kunnen. Omdat zij werken aan een vervolgraket. Dat is de Big Falcon Rocket, afkort BFR. En daarmee willen ze uiteindelijk naar Mars toe gaan. En die BFR heeft zijn in zijn eerste trap ruim 30 motoren zitten. Oké, okay, ja. En daarover gesproken, want Trump heeft nu aangekondigd... dat de NASA ook weer meer geld moet krijgen om bijvoorbeeld mensen naar Mars te brengen. Krijgen we een nieuwe ruimterrace? Uh, dat zou mogelijkerwijs kunnen als het Amerikaanse congres uh, bedrijven als SpaceX... of bijvoorbeeld het bedrijf Blue Origin van uh, de Amazon-baas Jeff Bezos als bedreiging gaat zien. Uh, uh, het monopolie op uh, vluchten naar na, zeg de Maan en Mars lag eigenlijk altijd bij de Amerikaanse overheid. En je ziet nu dat uh, de twee private bedrijven zich uh, ja, goed los van uh, de NASA aan de Amerikaanse overheid op datzelfde vlak begeven. Dus het is een beetje afhankelijk van wat het Amerikaanse congres doet. Maar uh, het is goed te onthouden dat het uh, Amerikaanse congres vooral geld stopt in NASA... om ruim 100.000 goed betaalde banen in de ruimtevaartindustrie in stand te houden. Ja. Goed, nou we gaan kijken hoe het gaat met die lancering vandaag. Uh, u gaat het zeker volgen. Ronald Klompen, directeur van het Nationaal Ruimtevaartmuseum. Hartelijk dank voor de uitleg. Vanmiddag is het dan zover. Dan uh, mogen we de nieuwe bondscoach begroeten van het Nederlands voetbalhelftal. Ronald Koeman wordt dat. Om half vijf wordt hij gepresenteerd op het KVB Sportcentrum in Zeist. En ik praat er even over met de voetbalcommentator Frank Wieland. Frank, goedemorgen. Goedemorgen Jurgen. Ja, eigenlijk de hele nieuwe technische staf wordt daar gepresenteerd. Hè? Met natuurlijk, als er wordt, Ronald Koeman. Noem nog even de andere namen. Ja, vier van de vijf worden gepresenteerd. Er komt er nog één bij, waarvan we nog niet weten wie dat is. Ronald Koeman dus, als de nieuwe bondscoach. Hij neemt als assistente Kees van Wonderen, die al voor de KNVB werkt... Patrick Lodewijks en Jan Kluitenberg mee... die hij allebei al als assistenten had in Engeland. En Nico-Jan Hoogma wordt één van de technisch directeuren... met welke titel daar dan precies opgeplakt wordt... en wat hij precies te doen krijgt, dat krijgen we allemaal vanmiddag te horen. Maar Nico-Jan Hoogma is dus de andere naam die erbij komt, een van de verantwoordelijke mensen op nou ja, technisch vlak bij de KNVB. Ja, dan wordt een man met het plan, zeg maar, die, die zorgt dat, nou ja, dat er aanwas komt van nieuw talent. Nee, die man moet nog worden oh, okay. en daar weten we Er moet er dus nog één bij komen. Eentje die uh, ervoor zorgt dat de, de jeugd vanuit de amateurs... Uh, op, een, uh, op de juiste manier wordt opgeleid... waardoor we weer mee gaan tellen met uh, de absolute wereldtop in het voetballen. Dus dat is de naam die nog ontbreekt. Ja. Koeman even. Hij um, ja, werd, werd natuurlijk al veel vaker in verband gebracht met het Nederlands elftal. Uh, toen werd hij gepasseerd. Nou, Uiteindelijk is hij dan toch op die plek terechtgekomen. Is dat de redding voor het Nederlands voetbalhelftal? <laughs> hij was uh, de gedroomde kandidaat toen uh, Hiddink uh, op de WIP zat. Alleen toen werkte hij uh, in Engeland en wilde hij zelf niet. En uh, ja, toen wilde eigenlijk iedereen, de KNVB wilde hem heel graag. Uh, de spelers wilden hem heel graag. En nu is een ander moment. Nu was hij eigenlijk de enige kandidaat die we ons konden voorstellen uh, vanuit Nederland. Uh, die het uh, moest gaan doen eigenlijk. En dat is toch een soort andere manier... Van instappen, dus ja, of hij de gedroomde kandidaat is, dat was hij in ieder geval. Nu is hij de kandidaat die beschikbaar is en die we toen het liefste wilden hebben... maar die toen niet wilden en nu wel. Dus, uh, dus ja, goed. of dat ze, uh, goed uitpakt en of de uh, spelers uh, nu nog steeds... net zo graag met Koeman wilden werken als toen, dat zullen we nooit weten. Nee. Maar of het uh, goed gaat, dat, uh, ja, dat, uh, dat is, ook dat is afwachten inderdaad. Ja, want als speler natuurlijk, ja, overal gespeeld bij topclubs... Uh, als trainer is hij ook uh, al veel aan de bak geweest... maar daar heeft hij toch wat minder succes gehad. Ja, maar succes als clubcoach wil niet alles zeggen. Joachim Leuf bijvoorbeeld in Duitsland, die werkte in de Tweede Bundesliga, Die was geloof ik net gedegradeerd toen hij assistent bondscoach werd. En nu is het een hele succesvolle bondscoach. Dus ja, misschien een goede clubcoach hoeft niet per se een goede bondscoach te zijn. Een slechte clubcoach hoeft niet per se een slechte bondscoach te zijn. Het gaat erom dat je die jongens in de korte periode, dat je ze bij elkaar hebt dat je uh, de goede dingen ermee doet en dat je je wedstrijden wint. Want daar, dat is als bandscoach je belangrijkste taak. Je moet je kwalificeren voor grote toernooien en dat is ook de eerste belangrijke taak voor, uh, voor Koeman. Hij moet zich kwalificeren voor het EK 2020. En Wanneer zien we voor het eerst op de bank... Uh, in uh, maart oefenwedstrijden tegen Engeland en Portugal... dan uh, mag hij beginnen. En uh, daarna die nieuwe uh, oefenleak. Zoals we het zeggen, de extra kwalificatiemogelijkheid voor het EK 2020... waarin we zo zwaar ingedeeld zijn met uh, Frankrijk en Duitsland. Ja. Hij mag aan de bak dit jaar. Zware wedstrijden krijgt hij voor zich kiezen. Vanmiddag eerst de presentatie. Half vijf, ook te volgen op uh, nws.nl En natuurlijk op deze zender NPO Radio 1. Frank Wilaat, dank je wel. Nu Sam Koek.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 NPO Radio 1. Het is uh, twee minuten over half acht. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. 32 Russische sporters doen bij Sporttribunaal KAS nog een ultieme poging om toch mee te mogen doen aan de Olympische Spelen. die vrijdag in Zuid-Korea beginnen. Het IOC sloot ze eerder uit van deelname. omdat ze geen brandschoon verleden hebben met doping of verdovende middelen. Het KAS doet waarschijnlijk morgen uitspraak. Na de verliezen op de aandelenbeurzen in Europa en de VS is ook de Nikkei in Japan fors onderuit gegaan. Die eindigde bijna 5% in de min. Gisteravond sloten Dow Jones in New York met 4,6%. Het grootste verlies sinds 2008.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 En GroenLinks wil dat de gemeente Amsterdam... de uitbreidingsplannen van Vliegveld Lelystad blokkeert. Schiphol kan zijn groei niet afschuiven op Lelystad... zeggen partijleider Klaver en de Amsterdamse lijsttrekker Groot Wassink. Amsterdam heeft ruim 20 van de aandelen van Schiphol... waar ook Vliegveld Lelystad ondervalt. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoeveel vorst hebben we gehad vannacht? Een matige vorst zie ik op de thermometer staan. Op dit moment is het uh, min 5 in Heino, dat is in Overijssel. En op veel plaatsen in het oosten van het land zitten we in de buurt van die min 5. Um, zo tussen de min 3,5 en de min 4,5. Um, ja, dat betekent dus inderdaad echt dat het koud is. Het is wel redelijk droge lucht, dus echt uh, uitgebreid krabben zal zo niet nodig zijn. Maar een klein laagje ijs kan ik natuurlijk niet helemaal uitsluiten op de autoruiten. Nee. Hoe gaat dat de rest van de dag? De temperatuur loopt langzaam iets op. 0 tot 3 graden is de maximumtemperatuur. We hebben een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten. De zon schijnt geregeld, maar niet overal in het uiterste noorden. Bij de Wat-eilanden komen wat wolkenvelden voor. En ook met name in Limburg. En in Limburg worden die wolken wel wat dikker. Hoort bij een zwakke storing die boven Frankrijk ligt... zwiept ook een klein beetje neerslag onze kant op. Maar of het het ons ook gaat halen... nou ja, misschien echt de uiterste zuidgrens van Limburg... zo bij IJsden of in de buurt van Valkenburg een vlokje sneeuw... Maar met meer dan dat uh, zal het zeker niet worden. In de rest van het land is het gewoon droog. En dan de komende dagen nog even snel. Ja, het blijft nog even koud. Komende nachten op veel plaatsen matige vorst, Morgen een graad of twee. Droog weer met geregeld zon. Donderdag misschien iets meer wolken in het westen. En mogelijk dat er vrijdag een klein beetje sneeuw gaat vallen. Marco Verhoef was dat. Dan naar Jolanda van der Velde voor de files. Het zijn vooral dagelijkse files bij Den Haag en Rotterdam in het zuiden. De meeste vertraging komt ook voor een deel door de ongelukken daar. Uh, de bijzonderheden dat zijn de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Afrit Valkenzwart een half uur vertraging. En verderop tussen knopende de en Batel op nog eens 20 minuten. Dat was het ongeluk. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven... de ongeluk bij Bokstolt. Ook 20 minuten vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. De A7 Horne richting Zaandam. Daar zijn alle rijstroken weer open. Tussen Alvrit Averhoorn en Purmerend nog wel ruim een uur vertraging. Een ongeluk op de A12 richting Den Haag. Tussen Zevenhuizen nood op 20 minuten extra reistijd. Daar is de linkerrijstrook dicht. Problemen met de verkeerslichten. Daardoor gaat het extra langzaam op de A67 Venlo Turnhout. Tussen Asten en Knopend Leende Heide... Bijna een Halve uur vertraging. Laat ze een ongeluk op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen knopen Rijkervoort en Malden bijna 40 minuten vertraging. De linker reishok is dicht. Bent u technisch dienstverlener met monteurs of vaklieden in dienst? Automatiseer dan efficiënt met Synthes Atrium, praktijkgerichte software voor uw complete bedrijfsvoering.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 Synthes Software, trotse sponsor van Irene Wust. Start met beleggen vanaf 1000 euro en ontvang 50 euro startgeld. Kijk op evie van landschot.nl. Hoe kun je direct geld besparen op je bedrijfsverlichting?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 7,5 minuut over half 8 is het u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Er zijn de afgelopen jaren zo'n 5000 mannen, vrouwen en kinderen vanuit Europa naar Irak en Syrië gereisd om mee te doen in de strijd van IS. Maar er komen er veel minder terug naar Europa dan eerst werd gedacht. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek dat is gedaan in Nederland, Duitsland en België. Die landen die hebben alle drie een ander beleid, maar dat beleid gaat wel steeds meer op elkaar lijken.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 om de meest vreselijke aanslagen te plegen. Om te leren hoe je bommen moet maken... hoe je uiteindelijk heel veel levens moet wegnemen. Die komen ook weer terug om uiteindelijk ook in onze samenleving... dat type aanslagen te kunnen toepassen. Ik wil dat niet. Ik praat met onderzoeker en terrorisme-deskundige... Bibi van Ginkel van instituut Klingendaal... want die deed mee aan het onderzoek van die drie landen... schreef het Nederlandse deelmevrouw Van Ginkel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dit is duidelijke taal van Abu Talib en Rutte. Leeft dat gevoel van kom maar niet terug ook in Duitsland en België? Nou, het is niet echt officieel beleid, maar het komt er eigenlijk wel op neer. En... Uh Eigenlijk voor alle drie de landen uh, wijzen we op uh, ja, uitspraken in de politiek... die uh, eigenlijk hetzelfde teneur hebben als uh, de, de fragmenten... die net ook van uh, Rutte en Abu Talib getoond werden. Dus het komt erop neer, maar evengoed wordt er in alle drie de landen... natuurlijk wel strikt ingezet op uh, vervolgen, op onderzoeken... En, uh, en in Nederland zelfs op eventueel vervolgen uh, in absentia. Dat wil zeggen dus dat de verdachten dan nog niet voor de rechter staan... omdat ze nog in het strijdgebied zijn. Dus het, het heeft een beetje twee Kanten. En worden de mensen die dan wel terugkeren gelijk behandeld in de drie landen? Nou, er zitten wel wat verschillen. Uh, sowieso is de regie op het beleid anders. In Nederland uh, hebben we dat heel uh, centraal ge uh, georganiseerd... en vervolgens in nauwe samenwerking met gemeenten. Maar kijk je bijvoorbeeld naar Duitsland... dan is eigenlijk heel veel overgelaten aan, aan de lender, he, Dus heel regionaal. Maar niet omdat daar afspraken over zijn... maar meer omdat er een gebrek aan regie is. Uh, en verder zitten er ook bijvoorbeeld grote verschillen... in hoe er met vrouwen en kinderen wordt omgegaan. Uh, in Duitsland uh, hebben ze in eerste instantie zoiets dat ze van vrouwen niet denken dat die verdachten zijn of betrokken zijn geweest. Uh, slechts bij hoge uitzondering. België zit er een beetje tussenin... terwijl we in Nederland echt strikt ook vrouwen vervolgen als die terugkeren. Denk aan Laura H. Ja. Um, en op kinderen is het verschil ook echt heel, heel groot. Uh, hier doen we geen enkele moeite bijvoorbeeld om ze terug te halen... waar in andere landen dat anders is. Ja, afgelopen weekend deden uh, kinderen van NSB een oproep he, om de kinderen van Syrië-gangers te hulp te schieten. Ze eventueel terug te halen inderdaad. Eerder deden Nederlandse grootouders al een oproep om kinderen met een Nederlands paspoort uit Syrië weg te halen. Maar het beleid is in Nederland uh, dat ze zichzelf moeten melden. Um, al dus verwoord door de Nationaal Coördineert Coördinator terrorismebestrijding. Het is een eigen verantwoordelijkheid dat ze er naartoe zijn gegaan. Het is ook een eigen verantwoordelijkheid om uit dat gebied terug te keren. Zodra ze zich bij een post of een consulaat melden, dan wordt de terugkeer begeleid door de Koninklijke Marseille ingezet... en worden ze hier in Nederland aangehouden en in detentie genomen. Ja, en nu zei mevrouw Van Ginkel, daar is er wel verschil tussen de landen. Wat, hoe doen België en Duitsland dat dan? Ja, daar is men echt bezig om te kijken van hoe ze zich beter kunnen organiseren... om echt actief op zoek te gaan naar die kinderen, om die te repatriëren. En in Nederland ja, is die discussie, behalve door een aantal organisaties... in de politiek eigenlijk nog helemaal niet op gang gekomen. Wil men daar echt nog niet aan? Is dat echt zo'n soort van eigen verantwoordelijkheid... Maar we moeten wel realiseren dat het hier echt om kinderen gaat. Die kan je toch niet de daden van hun ouders aanrekenen. Um, en, en, en die zijn ook niet op dezelfde manier uh, in staat... Om, om zelf voor die terugkeer te zorgen. Hè. Misschien zijn ze helemaal niet meer in, uh, in het, uh, uh, samen met hun ouders... om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dus je hebt hier wel een, echt een extra zorgplicht. En in Nederland komt die discussie nog niet op gang... waar dat in België en Duitsland wel het geval is... en waar ze echt ook al actie ondernemen. Dan is er nog iets. U hebt in het Nederlands deelstaat iets over uh, de paradox tussen het OM... dus Justitie, en de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND. Als het gaat om de vervolging van Syrië-gangers, wat is het probleem daar dan? Nou, in Nederland is het zo dat het Openbaar Ministerie eigenlijk onderzoeken start... vanaf het moment dat ze weten dat iemand is uitgereisd. En uh, zoals ik zei, heeft dat ook al een aantal keren geleid... tot uh, zeg maar het start van een proces, terwijl mensen nog in strijdgebied zijn. Uh, maar nu hebben we ook regelingen, uh, of langs administratieve weg... Uh, of anderszins, waar uh, eventueel de minister ingaat tot het intrekken van nationaliteit, paspoorten, verblijfsvergunningen. En dat kan natuurlijk die vervolging heel lastig maken. Minister Blok deed dat vorig jaar bijvoorbeeld ook al bij vier personen. Dat was toen in het nieuws. En dat doorkruist in feite het, uh, het, uh, het proces van het Openbaar Ministerie... als die halverwege hun, hun vervolging zitten... en de minister opeens zegt, van, nou ja, deze mensen kunnen niet meer terugkomen... of die zetten we het land uit, dan staakt opeens halverwege zo'n proces... zonder dat eigenlijk duidelijk is wat er dan daarna gebeurt. U noemde even Blok, hè, die was even een tijdje minister van Justitie... vandaar dat hij daarmee te maken kreeg. Laten we nog even naar hem luisteren, want hij ligt toe... waarom dat intrekken van die paspoorten toch is gebeurd. Deze mensen zijn betrokken bij terrorisme. Hebben zich daarmee gekeerd tegen alles waarvoor we in Nederland staan. Je gebruikt geen geweld tegen anderen. Dus deze mensen hebben zich zo tegen Nederland gekeerd... dat ze het Nederlanderschap niet meer waardig zijn. We hebben hier toch voldoende gegevens om tot deze maatregel over te gaan. En de rechter kan ook toetsen of die gegevens voldoende zijn. Ja, Hij zegt dus de rechter kan dat achteraf toetsen. Wat is daar mis mee? Nou, dat is een ander soort toets. Dat is een soort van toets van of de, de proportionaliteit van die maatregel uh, uh, vol te houden is. En dat is een ander soort toets dan de strafrechtelijke toets... of iemand zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Het punt is dat hier uh, in feite dat strafrechtelijke traject wordt afgesneden. En dat is wonderlijk, want daarmee uh, heb je eventueel zelfs te maken... met een soort van straffeloosheid van deze mensen voor de daden die ze gepleegd hebben. Omdat wij niet een garantie hebben dat dat proces dus voortgezet wordt in een ander land. Daar worden namelijk geen afspraken over gemaakt, als dit dus even de pas wordt afgesneden. Uh, en voor een land wat toch ook um, het hooghouden van de internationale rechtshoorde in zijn grondwet heeft staan, afspraken internationaal maakt om uh, met, met de kracht van de wet van het strafrecht eigenlijk vooral terroristen te vervolgen, is dit een wonderlijke paradox in het beleid, waarvan lijkt alsof daar niet een duidelijke regie opstaat. Mevrouw Van Ginkel, we zeiden het al, je hebt meerdere smaken, dus van rot op, zoals we het in het begin hebben gehoord, dat mensen die zeggen: ja, red onze kinderen. Wat, hoe staat het beleid erop dan, wat u betreft, in Nederland? Um, nou, op zichzelf hebben we een, een, al een opvattendere uh, beleid... wat uh, zowel op de harde kant inzet als op de zachte kant. Het is wel zo dat op die, die zachtere kant, die preventiekant... nog altijd uh, meer ingezet kan worden. Dat is ook wel uh, de smaak die we in uh, onze buurlanden uh, uh, terughoren. Uh, daar hebben ze soms nog wel wat extra stappen te zetten. Bijvoorbeeld op het detentiebeleid... waar we dat in Nederland uh, vrij uh, strikt geregeld hebben... en nu eigenlijk weer kijken naar hoe we dat meer op maat kunnen uh, uh, toepassen. Um, uh, aan de andere kant uh, zeggen we wel van... er is wel een, een, een dreiging dat we, dat we verslappen... omdat het met die terugkeer nu wel meevalt. Maar dat wil nog niet zeggen dat uh, de risico's afnemen... de risico's veranderen gewoon, de dreiging verandert... maar wordt niet per se minder. En uh, ik denk dat we ook moeten uitkijken... dat we niet met z'n allen eigenlijk afglijden... Uh, in, naar een, een, een soort van een uh, manier van alles in een soort uitzonderlijke situatie strekken. Het is een uitzonderlijke veiligheidsrisico... en daarom hebben we uitzonderlijke maatregelen nodig. Daarmee zitten we in zekere zin, om het in, op zijn Engels te zeggen... in een age of exceptionalism. Uh, waar dat bijna het nieuwe normaal is geworden. En ik denk dat dat echt een... Uh, een grens is waar we overheen gaan... en waar we toch moeten proberen om een beetje van terug te krabbelen. Dank voor de uitleg. Bibi van Ginkel is dat. Onderzoeker en terrorisme-deskundige verbonden aan het instituut Klingendaal. Dan gaan we kijken in Doorn of het ijs daar al een beetje houdt. Hij is er al vanaf vanochtend vroeg, Martijn van der Zande. De grote vraag daar, Martijn, is kan er geschaatst worden? Nou ja... Ik denk het wel, in ieder geval bij de plaatselijke ij ijsclub hier... is er wel sprake van enige opwinding. Er komen langzaam maar zeker wat meer vrijwilligers deze kant op... om koffie te zetten, want als het goed is... gaat de baan inderdaad tegen acht uur open. Theo Schippers is hier vanaf drie uur vannacht al bezig geweest met het ijs. Hoe ligt het erbij? Ja, hij ligt er heel mooi bij. Ik moet wel zeggen dat hij dun is... Dat het ging pas om vijf uur een beetje de goede kant uit. Naar 3,5 graden vorst En voor die tijd hadden we 1,5, 2 graden vorst En dat is veilig te weinig. Maar nu vriest het 4 graden. Nu is het weer teruggelopen naar 3,6. Maar hij ziet er goed uit. En er kan van 8 tot 12 zonder meer geschaatst worden. Ja. Want je zegt inderdaad, het is niet zo dik, de ijslaag. Want hoe dik is het? De centimeter, denk ik. De centimeter. Ja. En normaal beginnen wij met 1,5. Ja, want jullie zijn inderdaad wel heel snel. Hè? Want normaal heb je eigenlijk misschien ja, wel twee nachten met fors nodig, maar jullie zeggen, we gaan het toch doen. Wij, wij zeggen als het hard vries, aan één dag heb je genoeg. Aan één nacht hebben we genoeg. Maar het moet wel vijf, zes graden vriezen. Ja. Hoe, hoe, was het hier hoe was het hier afgelopen nacht? Want hoeveel mensen ben je dan bezig? Ja, we zijn met ploeg ze beginnen met een maand of 6, 7. En dat worden er dan drie tot 12 uh, tot uur. En dan komen er twee, eentje werkseven in omdat je dus een heel jaar weer de gang moet hebben. En dan, uh, wij, die zouden tot vier uur werken. En wij hebben het om drie uur overgenomen. De ene bleef gewoon tot half vijf, de andere moet vandaag werken. Dus die uh, is even zijn bed in gegaan nog. Ja. Het is een skielebaan waar we zijn. Eigenlijk zouden jullie alleen de, de korte baan uh, openstellen. Maar jullie gaan nu toch de hele baan openstellen. Hoe denk je dat om acht uur inderdaad de eerste mensen hier aan de poort staan? Ik ga er vanuit van wel. Als valt me tegen. Want ja, dit is wel echt een, een, een, een ding, zeg maar. Jawel, die maakt ijs om te kunnen schaatsen. Om kwart negen of, uh, half negen, kwart van negen komen de eerste school. Dat is de buren. We hebben niet te veel scholen afgesproken. Van anders moet je al de kinderen terugsturen of de school afbellen. Maar uh, deze, dus hier zit de school hiernaast en die komen zonder meer... Uh, Even schaatsen. Ja, vorig jaar was het begin januari dat er voor het eerst geschaat kan worden. Nu is het begin februari. Ja, dat moet nu ook wel gaan gebeuren, anders wordt het wel lastig natuurlijk. Ja, maar net zei ik van de wekelijke keer, we hebben een keer een hele week in maart geschaat. En dat was gewoon een hele week in de vakantie. Dus we hopen dat deze vakantie, want we hebben hier laatst vakantie, dat die kinderen nog tot nog weer voor de tweede keer kunnen schaatsen. Okay, nou, we gaan het meemaken vandaag als het goed is dus voor de eerste keer. De baan gaat hier over een kwartiertje ongeveer open. En dan zullen we kijken hoe er hier uh, geschaatst gaat worden. Martijn van der Zanden in Doren. En dan nu het andere sportnieuws op de rij. Ja, oud Johan Olaf Kos vindt dat het IOC, het WADA en het CAS... er rondom de Russische dopingkwestie een puinhoop van hebben gemaakt. In Nieuwsuur zei de viervoudig olympisch kampioen... dat het hele dopingprogramma op de schop moet... omdat de sporters die wel schoon zijn, er nu onder lijden. Ik denk dat het een bedrijf is. Ik denk dat het schade is om te zien dat de landen... deze soort methodologies gebruiken om te schieten... op de tijd van de olympics. En deze beslissingen makes it very confusing for athletes who are trying to compete clean. Uh, they should be much more transparent in the process. Evidence should be provided, the decisions of cars should be transparent, and I think we have a need a total review of the doping program. Ja, Kost zegt dus dat hij het een schande vindt... hoe landen de Olympische Spelen gebruiken om vals te spelen. En de oprichter van het humanitaire organisatie Right to Play... wil ook dat het proces veel transparanter wordt... met meer inzage in de bewijzen en de besluit besluitvorming van het KAS. De in Amsterdam opgegroeide Ghanese Aquasi Frimpong... zal vrijdag namens Ghana de vlag dragen... bij de openingsceremonie van de winterspelen. En tegenover de Telegraaf legt hij niet uit hoe trots hij is. Ik moet het nog gaan doen, maar ik, uh, het is een eer dat ik het mag doen. Ja, ik ben wel de enige atleet, maar dat moet officieel op papier uh, gezet worden. En vandaag zag ik het op papier dat ik het echt officieel ben... dat ik het ga dragen. De vlag, uh, de vlag van Ghana betekent veel voor mij. En natuurlijk rood natuurlijk staat voor de mensen die gestorven zijn... tijdens onze on, on, on, onafhankelijkheid. Uh, geel, gaat staat natuurlijk voor de mooie groepen grondstoffen die we hebben in Ghana. En natuurlijk groen staat ook voor de wouden en de vruchtbare akkers van Ghana. En natuurlijk de ster die ook de vrijheid aangeeft van Afrika. Dus dat is gewoon een hele trotse moment dat ik dat mag gaan dragen. Ja, en Frimpong doet in Pyeongchang mee als skeletonner. En dat onderdeel begint volgende week donderdag. PSV-fans moeten nog even wachten voordat ze nieuwkomer Maximiliano Romero kunnen bewonderen. Want de aanvaller heeft volgens Omroep Brabant een bovenbeenblessure opgelopen. En volgt voorlopig een aangepast trainingsprogramma. De Argentijnse talent werd in de winterstop overgenomen. En liet mede daarom een andere aanvaller, Jurgen Locadia, vertrekken. Die is inmiddels wel hersteld van zijn blessure. En hoopt zaterdag zijn debuut te maken voor Brighton Hove in de Engelse Premier League. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er staat nu bij elkaar 370 kilometer file. De meeste file zo'n kwartier vertraging. Twee springen er echt uit. Het, uh, het ongeluk dat wat er was op de A7 hoorn richting Zaandam. Tussen Afwit-Averhoorn en, en Purmerend Noord nog steeds meer dan een uur vertraging. En op de A73 ook een ongeluk van Maasbracht naar Nijmegen. Een uur vertraging zeker tussen knopen en Malden. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Ryan Adams. Because it's calling me And I wish it was hard The thing's broken Zes minuten voor acht is het. Thierry Baudet, de partijleider... voor Forum voor Democratie, heeft twee prominente leden... uit zijn partij gezet. Het tweetal zal volgens het persbericht van Forum... geprobeerd hebben de gecontroleerde uitbouw van de partij... actief tegen te werken en het partijbestuur over te nemen. Einde citaat. Naar Joost Vullings in Den Haag. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Wie zijn die twee? Ja, dat gaat om Robert de Haase Winkelman en Betty Jo Wevers... Uh, Beiden waren betrokken bij de selectie van de kandidaat-Kamerleden... voor Forum uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar goed, inmiddels is de liefde dus ja, ernstig bekoeld. Want de twee zouden, zegt ook het persbericht... de afgelopen maanden op oneigenlijke wijze... en door gebruikmaking van dreigementen en kwaadsprekerij dus het partijbestuur hebben willen overnemen. Nou, dat klinkt als een, als een machtsstrijd. Opmerkelijk is wel dat in het, het persbericht van Forum... iedere keer erop wijst dat het gaat om oud-VVD'ers... De koppen zelfs Forum voor Democratie beëindigt lidmaatschap... voormalig VVD-prominenten. Ja, het, het waren toch echt Forum voor Democratie-leden. Eh, eh, maar goed, eh, kennelijk willen ze er zo vaak eh, op wijzen... dat het eh, VVD'ers zijn geweest in het eh, verre verleden... dat er bijna een verband wordt gesuggereerd zonder het eh, hardop te zeggen. En hoe reageerden die twee... Nou, die klommen gisteren allebei in de pen op Twitter. Ze zien hun verwijdering eh, als gevolg van hun pleidooi voor meer interne democratie. Hazenwinkel zegt op Twitter: Het is een bloody shame dat een partij die zegt de democratie te willen herstellen. in eigen partij een schrikbewind voert. En dat ieder lid die iets wil bijsturen. meteen als vijand van de partij wordt neergezet. Zelfs als dat de meest loyale leden zijn. dan heeft dit kennelijk over zichzelf en mevrouw Wevers. En die Wevers die zegt ook op Twitter: van, Nou ja, ze hekelt het gebrek aan inspraak en democratie. Democratie bij Forum. Is dit nou een ordinaire ruzie daar binnen Forum... of is er echt iets mis met de interne democratie bij die partij? Ja, ik, ik, denk, ik denk dat het beide is, Jurgen. Maar het is in ieder geval evident dat bij Forum... er niet sprake is van een volwassen ledendemocratie. Alle macht is geconstateerd bij de... Partij top. Overigens moet ik wel zeggen dat Baudet in tegenstelling tot Wilders... het wel dus aandurft om een, om een klassieke partij met leden op te richten. Maar anderzijds zie je ook dat hij de zeggenschap... die bij andere partijen leden wel hebben... dat hij dat nog niet aandurft om dat aan de leden eh, te geven. De partij is niet echt de tegenmacht van de fractie in de Tweede Kamer. Want ja, Thierry Baudet is wel fractievoorzitter... Als partijvoorzitter, nou goed, dan kan je ook zeggen als verzachtende omstandigheid... de partij is nog jong. Wat niet is, kan nog komen. Maar in ieder geval heeft hij nu te maken met, met eerste leden die hun ongenoegen uiten. Ja, en de vraag is of hij dat forum dan democratischer gaat maken in de toekomst. Ja, dat, dat is zeker, zeker de vraag. Het punt is wel dat als hij het niet doet... dan, dan, dan krijg je, blijf je dit soort gevallen houden. Dan zijn, dat zullen altijd mensen zijn die meer zeggenschap willen hebben. Dus met het verwijderen van deze twee ben je, ben je daar niet vanaf. Kijk, en leden brengen hem tot op heden heel veel voordeel. Kijk, een leger aan vrijwilligers. ze zijn vaak jonge mensen met een hoop energie. Daarnaast krijgt hij natuurlijk heel veel subsidie... want het hebben van, van leden is echt goed voor de partijkas. Maar uiteindelijk willen ze toch iets te zeggen hebben. Ja, en Baudet moet of durven loslaten, ja. of geregeld dit soort gevalletjes op de koop toenemen. Joost Vullings over de Russie binnen Forum voor Democratie.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 NTO Radio 1.